Middernacht, het begin van zaterdag 29 september... Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Arnhem zijn zeker negen mensen aangehouden. Vanwege de aankondiging van een Project X-feest in de wijk Klarendal... heeft de gemeente Arnhem een noodbevel afgekondigd. Dat is tot 8 uur vanochtend van kracht. Twee mannen zijn opgepakt omdat ze het noodbevel negeerden... en herhaaldelijk de stad probeerden in te komen. Een 23-jarige man uit Arnhem is opgepakt... omdat hij opriep om auto's in brand te steken.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 Dat schrijft ACP-voorzitter Van de Kamp aan minister Opstelten. Van de Kamp maakt een vergelijking met het bouwen van een huis. Het gaat al mis met de heipalen en het fundament... om over de muren nog maar te zwijgen, schrijft hij. De Spaanse banken hebben ruim 59 miljard euro nodig... om uit de crisis te komen. Dat blijkt uit een stresstest bij de grootste banken van het land. Spanje zegt dat het voorlopig 40 miljard euro aan Europese noodsteun gaat vragen. Verwacht wordt dat de Spanjaarden inderdaad geld uit het Europese noodfonds krijgen. De Amerikaanse nieuwszender Fax heeft per ongeluk een zelfmoord uitgezonden. Het slachtoffer werd achtervolgd door de politie, sprong uit zijn auto... en schoot zichzelf in een veld dood. De nieuwszender schakelde onmiddellijk over naar een reclameblok...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 En Casa Luna, Klaas Goedenacht. Toen ik een jaar of, dat is al 15 of 16 jaar geleden, uh, ging samenwonen... toen uh, ging ik op zoek naar een huis in Utrecht. En dat is nog niet zo makkelijk, moet je lang op een wachtlijn staan. Dus op een gegeven moment kwam ik bij een huis en ik belde aan... en er kwam een enorme geur toen een man opende. Een enorme geur naar buiten. Urine en een zware check. Die twee belangrijke geuren die kwamen door elkaar. Die meneer die opende liep moeilijk, sprak moeilijk. Ik ging mee naar binnen, mijn vriendin ging mee naar binnen. Mijn vader was er ook nog bij. Wij wilden eigenlijk meteen weggaan, maar mijn vader zei gewoon even kijken, doorkijken. Uh, Uiteindelijk hebben we dat huis genomen. Het heeft jaren geduurd voordat die geur werd Maar het gaat mij om die meneer. Die meneer die woonde daar in zijn eentje. Had daar jarenlang gewoond met zijn moeder. Woonde daar nu nog met zijn kat. En zowel de man als de kat kwamen nooit buiten. Dus die kat plaste altijd in de woonkamer. Vandaar die geur. We hebben die behang eraf moeten trekken. Het bleef daar nog maanden hangen. En die man die verhuisde... naar een, een huisje, een klein huisje... iets verderop in de straat. Want dat huis was te groot voor hem geworden. Hij had daar in zijn eentje gewoond. En er waren allemaal mensen naar hem toegekomen... die misbruik maakten van hem. Hij was enorm... Hij had een enorme behoefte aan contact met mensen. En uh, er kwamen allerlei beetje types Die kwamen daar halen wat ze wilden. Die kwamen daar niet om gezellig te doen met hem. Maar die haalden eten. Die, die, die, die misbruikten hem eigenlijk. Maar hij liet dat ook gebeuren. Omdat hij zo'n behoefte had aan contact. En hij woonde iets verderop dus in de straat. En ik ging wel eens naar hem toe. Heel af en toe. En dan ging ik met hem praten. Hij sprak moeilijk. Het was moeilijk om een gesprek te voeren. En elke keer als ik dan zei van ik ga. Dan hield hij me vast met zijn blik en met zijn woorden. Hij bleef praten tegen mij. Hij, hij liep me gewoon niet gaan. Dus ik, voetje voor voetje liep ik dan de, de deur uit. Maar de, de, ik zal nooit vergeten hoeveel moeite die man altijd deed... om mij daar vast te houden. En als ik buiten was, en dat is heel lullig eigenlijk... had ik het gevoel van opluchting. Ik was weer buiten. Maar het idee dat die man zo'n behoefte had aan contact... daar kan ik nog steeds wel een beetje kippenvel van krijgen af en toe. Die man was echt eenzaam. En over eenzaamheid gaan we het hebben vandaag... Eh, in Casa Luna, vannacht... Uh, want het is de week van de eenzaamheid. Die duurt eigenlijk een dag of acht, negen. Duurt iets langer dan een week. Er uh, worden allerlei dingen in het land georganiseerd. Uh, en mijn gast is Anja Michiel. Ze is filosoof en onderzoeker op het gebied van sociale kwetsbaarheid. Verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Doet al jaren onderzoek naar eenzaamheid. Goeiedag. Goeiedag. Was dat herkenbaar, dat verhaal? Dat was heel herkenbaar. Ja, de, de, de, de, Eenzaamheid ziet er niet altijd zo uit. Maar in... Uh een aantal gevallen gaat het deze verschijningsvorming krijgen. Ja, dat, uh, dat mensen zich helemaal terugtrekken op zichzelf in hun huis... en uh, toch die behoefte aan contact blijven houden... Ja. maar geen mogelijkheden vinden... Om, uh, om dat contact ook daadwerkelijk te leggen. Dus als er dan iemand aan de deur komt die af en toe even een praatje komt maken, dan is het, uh, ja, dan is het heel verleidelijk om die persoon zo lang mogelijk uh, ja. bij je te dat houden. Echt, ja. echt moeilijk om los te komen. Nou, we gaan het weer hier hebben afgesproken. Nou heb je heel veel uh, onderzoek gedaan naar eenzaamheid? Uh, ken je zelf ook gevoelens van eenzaamheid? Nou, ik denk, ja, ik, ik heb in mijn leven ook wel eens momenten gehad... dat ik me eenzaam voelde uh, toen ik pas ging studeren... en in een nieuwe stad kwam en, en niet zo goed uh, wist hoe het allemaal ging... en dacht van, uh, ben ik wel iemand die op een universiteit hoort? Uh, dan, dan kan je wel het gevoel hebben van, jee, uh, ik, ik moet iets. Uh, ik voel me niet echt meteen uh, op mijn plek. En, uh, maar dat overwin je als het goed is. Maar, maar is dat dan uh, wat anders dan onzekerheid? Um, het kan met elkaar te maken hebben. Het kan met elkaar te maken hebben. Ik, je, um, is het wat anders dan onzekerheid? Eenzaamheid is toch vooral het gevoel dat je er even alleen voor staat... en dat je niet uh, de aansluiting vindt bij de mensen... waar je eigenlijk uh, bij aangesloten zou willen zijn. En soms kost dat even wat meer tijd voor je die aansluiting kan vinden. Maar is dat dan plaatsgebonden, eenzaamheid eigenlijk? Want als je thuiskomt... En in je eigen huis en in je eigen vriendenkrim. dan heb je er misschien nergens last van. Dan heb je nergens last van. Is het ja, dan dus wel echt dat eenzaamheid? Al... Uh, dat is geen diepe eenzaamheid. Nee. nee, dat is geen diepe eenzaamheid. Nee, die ken ik ook eerlijk gezegd niet. Ik ken het alleen intussen uit heel veel verhalen van mensen. Die, uh, die, waarbij dat heel erg langdurig en hardnekkig. Uh, is gebleken en die daar eigenlijk geen manieren voor hebben gevonden... om, om, dat, om daarmee om te gaan. Die, die, die aansluiting maar steeds niet blijven vinden... en op allerlei manieren het soms geprobeerd hebben... soms het blijven proberen... of ook soms in, uh, uh, het, het gewoon niet meer proberen... omdat de teleurstellingen al zo... Opgestapeld zijn dat ze uh, dat zichzelf niet meer aandoen, nou zijn er zijn dus allerlei gradaties van eenzaamheid. Maar kun je zeggen dat iedereen wel eens eenzaam is, of ze in ieder geval zichzelf wel eens eenzaam voelen? Ja, ik denk zelf dat eenzaamheid wel een beetje bij het leven hoort en dat iedereen uh, in bepaalde fasen van het leven zich wel eens eenzaam kan voelen. Ja, en maar dat is ook geen probleem. Sommige mensen, uh, voor sommige mensen, betekent een tijdelijk gevoel van eenzaamheid ook een bron van, ja, van, van positieve dingen... waarbij je weer uh, uh, op jezelf teruggeworpen wordt... en uh, voor jezelf moet gaan besluiten hoe je je leven verder richting gaat geven. Dus het kan ook een bron zijn om nieuwe wegen in te slaan. Dat is een positieve duiding. En uh, dat is natuurlijk fijn als je dat op die manier kan ervaren. Maar ja. in sommige gevallen wordt het echt een belemmering als het blijft knagen... en je gaat uh, beperken in je functioneren. Dan, uh, dan is het wat anders. Zijn er eigenlijk cijfers bekend? Is het bekend voor hoeveel mensen in Nederland dat echt een belemmering is? Ja, nou, uit, uit allerlei onderzoeken blijkt dat ongeveer een derde van de Nederlanders... zich regelmatig uh, sterk tot, uh, tot ernstig eenzaam voelt. En een derde? Een derde van de Nederlanders. Sterk? Tot, ja, matig tot sterk. Ja, ja. Ja, en echt sterk eenzaam, dat is, uh, dat is een vij, vrij vast percentage... van zo'n ongeveer 10% van de Nederlanders. Ze hebben het wel over alle leeftijdscategorieën. En dat is toch nog een fors uh, aantal mensen. Ja, dat stond er anderhalf miljoen. Ja, ja dat, dat zijn er veel. Ja. En dat, dat percentage blijft stabiel? Dat percentage is de laatste decennia eigenlijk niet echt heel veel uh, veranderd. Dus uh, ook dat geeft een beetje aan dat het wel... Bij het leven hoort, uh, hoewel de, de kleuring er misschien wel, uh, wel veranderd is in de loop der jaren. Ja. Over eenzaamheid gaan we het hebben uh, tot twee uur, tot kwart voor één met uh, Anja Magielsen. Uh, zij blijft hier dus het eerste uur zitten. En uh, ja, ik vertel u ondertussen ook nog even dat wij een website hebben, radio1.nl, daar kunt u meer informatie lezen over deze uitzending, andere afleveringen van uh, Casa Luna. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Casa Luna en morgenochtend kunt u dit gesprek terugluisteren als u dat uh, nu niet helemaal redt bijvoorbeeld, of als u het gewoon nog een keer wil horen. Uh, en dan verwijs ik u ook nog op de Facebook-site van Casa Luna. Daar is ook leuk staan vaak leuke foto's op. Dus als u daarvan houdt, moet u zeker even naar kijken. Uh, misschien uh, het is, is het een beetje vragen naar de bekende weg, maar ik doe het toch even, want wat is een Eenzaamheid. eenzaamheid is uh, vooral een subjectief gevoel. Het is iets wat, wat, wat met beleving te maken heeft. En wat heel belangrijk is, is om aan te geven dat eenzaamheid niet te maken heeft met het aantal contacten wat iemand heeft. Dat kan wel, maar dat hoeft niet zo te zijn. Maar dat het vooral te maken heeft met de manier waarop je de contacten die je hebt beleeft. Of die voldoen aan een behoefte die je hebt. Dus... Uh, er zijn mensen die een heel groot netwerk hebben met allerlei vrienden en kennissen. En zich toch heel erg eenzaam voelen. Omdat ze ja, bijvoorbeeld een behoefte hebben aan intimiteit. Of aan uh, iemand waarbij, bij wie ze zich heel erg kwetsbaar kunnen tonen. En dat dat in die bredere vriendenkring bijvoorbeeld niet kan. Dus wel veel vrienden, maar niemand die echt heel dichtbij komt. Ja, dat, dat, dat kan het geval zijn. Het kan ook andersom zijn. Je hebt ook mensen die uh, die, een, een, een, die intimiteit wel hebben. Een partner of, of een goede vriend of vriendin. Waarmee ze dat heel veel kunnen delen en die, die echt dicht bij ze is. Maar die eigenlijk behoefte hebben aan ook een wat bredere vriendenkring. Waarmee ze andere dingen kunnen ondernemen. En, nou, mensen kunnen zich ook eenzaam voelen als ze dus niet naar buiten kunnen. Met, met een breder, uh, in, in bredere sociale verbanden kunnen functioneren. En waarom krijgen die mensen dat dan niet voor elkaar? Om zo'n kring, zo'n sociale kring om zich heen te verzamelen? Ja, dat, dat dat kan op dat is heel erg lastig. We hebben in, in heel veel jaren onderzoek niet echt een hele duidelijke uh, oorzaak kunnen vinden... waarom mensen zich eenzaam voelen of waarom mensen uh, niet uh, in staat zijn... Om, om, om zich aan te sluiten bij de, ja, de contacten die ze eigenlijk zouden willen. Uh, het heeft met een aantal zaken te maken. In ieder geval is het ook, uh, heeft het te maken met hoe je zelf in het leven staat... en hoe je naar jezelf kijkt... Uh, je, je zelfwaarde, zelfwaardering, eigen... Dus je eigen... kunt pas van andere mensen houden als je van jezelf houdt, dat idee? Nou, dat is misschien een beetje een cliché, maar het, het, het speelt wel een rol. Uh, en, en het speelt ook andersom een rol. Als je uh, het gevoel hebt dat je heel weinig vrienden hebt... en je wel meer zou willen hebben, dan is dat vaak een zichzelfversterkend proces. Omdat je denkt, van: nou, blijkbaar ben ik niet de moeite waard voor anderen. Want ik heb dat soort uh, vriendenkringen niet. En uh, dat gaat ook knagen. Dus dat kan ook uh, een bevestiging zijn van iets... wat je. Misschien zelf al, uh, al onbewust denkt. Ja. ja, dus het heeft wel. Uh, met... maar, maar, maar, maar krijgen die mensen het dan ook niet voor elkaar om vrienden te maken? Nee, uh, vrienden maken is, is niet zo makkelijk. Het is niet zo vanzelfsprekend. Het heeft ook te maken met de manier waarop onze samenleving in elkaar zit. Uh, uh, kijk, als je kijkt naar, naar 30, 40 jaar geleden. Um, mensen groeiden op, in, we werden geboren in een bepaald dorp... of in een stad of in een bepaalde buurt. En dan, uh, dan kende je iedereen om je heen en je groeide daar op. En uh, je bleef daar vaak ook wonen. Dus je had een soort van zelfsprekende sociale context. En je hoorde bij een kerk of je ging naar een vereniging... en families bleven wat dichter bij elkaar. En dan was het makkelijker, uh, zonder dat je nou per se zelf... heel veel initiatieven uh, moest nemen om toch... Je ingebed te voelen in een sociale gemeenschap. En tegenwoordig is dat toch wel anders onder invloed van allerlei processen van individualisering en globalisering en zo. Is de samenleving echt fundamenteel veranderd in het sociale opzicht? En je moet nu meer dan vroeger zelf je weg zien te vinden, dus zelf initiatieven nemen als je contacten wil. Onderhouden of nieuwe contacten wil opdoen. Zul je daar zelf moeite voor moeten doen. En voor, voor heel veel mensen gaat dat bijna automatisch. Voor heel ja. veel mensen is het heel normaal. En, en ja. misschien ook wel fijn makkelijk om vrienden te maken. Maar er zijn dus ook mensen die dat heel moeilijk vinden. Daar, voor heel veel mensen is dat heel erg moeilijk. Ja. Ja. Kijk, het, het biedt ook een bepaald soort vrijheid. Hè, dat je tegenwoordig niet meer per se in het dorp blijft wonen waar je geboren bent. Maar dat je de wijde wereld in kan trekken. Dat je uh, andere dingen kan doen dan je ouders. Dat je ook andere uh, sociale verbanden kan hebben waar je deel van uitmaakt. Uh, dan, dan waar je in, in opgegroeid bent. Maar tegelijkertijd moet je dus steeds in allerlei verschillende sociale kringen... moet je kunnen functioneren, moet je je aanpassen... enigszins aan de waarden en normen die daar gelden... aan de omgangsvormen die daar vanzelfsprekend zijn. En dat betekent dat het dus uh, eisen stelt aan de competenties die mensen hebben... aan de vaardigheden die ze hebben, aan het, ja, het omschakelen... Uh, ja, je, je, je moet. En, en eigenlijk betekent het vooral dat het iets betekent, uh, eisen stelt aan wie je zelf bent, aan je eigen identiteit. Dat je stevig in het leven moet staan en moet weten wie je zelf bent. En dan komen we toch weer op die eigen waarden waar we het net over hadden. Dat als je heel stevig in het leven staat en denkt: van nou, ik ben een bepaald soort persoon met die en die kenmerken en ik wil, ik vind deze dingen belangrijk. En je kan dat in al die verschillende sociale kringen tot uitdrukking brengen, dan gaat het goed. Want dan, dan, uh, ja, dan, dan kun je uh, zonder jezelf te zeg maar in die sociale verbanden deelnemen. Als dat moeilijker wordt, als je je te veel laat leiden door wat anderen van je vinden... of te, te onzeker bent over of je zelf wel uh, belangrijk genoeg bent voor anderen... dan, uh, dan wordt het lastiger. Jij hebt zelf heel veel mensen gesproken die eenzaam zijn. Ja. En dus ongetwijfeld ook mensen die graag vrienden zouden willen maken... maar dat niet kunnen. Ja. Hoe, hoe hard hakt dat erin? Dat hakt er heel hard in. Uh, mensen zijn sociale wezens. en uh, uh, Ik ben ooit begonnen ook met onderzoek naar, naar deze thematiek. Omdat uh, bleek uit onderzoeken dat uh, mensen die uh, uh, sociale contacten hebben... dat die sociale contacten eigenlijk het belangrijkste punt zijn uh, voor het geluk en het welbevinden van mensen, dus dat dat een hele belangrijke factor nog, nog is. Nog belangrijker dan gezondheid? Bijvoorbeeld? Ja, bijna, bijna net zo belangrijk. Okay. Ja, ja. En dat is dan heel intrigerend als, als mensen dat zelf aangeven... dat die sociale contacten, als die goed zijn... dat dat, dat eigenlijk belangrijker is dan gezond zijn. Ja. Dan, uh, dan betekent dat dus heel veel. En uh, als je dat niet kan, dan... Uh, ja, je, je ziet vooral bij mensen die langdurig eenzaam zijn... waarbij dat, die, er, die er niet een weg voor vinden om, om ermee om te gaan... of die, waarbij het niet verzacht wordt door omstandigheden... of door hulp die ze van buiten krijgen... dat er vaak... Problemen bijkomen en dat gezondheidsproblemen ja. bijvoorbeeld die. die... Kijk, kun je een voorbeeld noemen? Kun je het concreet maken? Iemand die je gesproken hebt, maakt niet uit hoe lang geleden. Ja, uh, nou, ik, ik, een, een man waar ik een aantal keer mee gesproken heb die heel erg geïsoleerd leefde, uh, die uh, vertelde mij dat hij in het gezin waarin hij opgroeide, eigenlijk al uh, zich niet echt. Um, uh, aangesloten voelde bij zijn ouders en bij zijn broers, omdat ja, omdat hij daar dat vermogen niet had. Dat voelde hij bij zichzelf. Hij zegt: op een of andere manier uh, vond ik die aansluiting niet, omdat ik mezelf eigenlijk toch een beetje anders voelde, uh, andere ideeën had over wat ik met mijn leven wilde. Denk en... je dat hij dat ook was, anders? Uh, of was dat een gevoel? Dat weet ik niet. Ik denk dat hij wel een bepaald soort onzekerheid had. Waardoor hij heel veel moeite had om zich te hechten en zichzelf kwetsbaar op te stellen. Hij zegt ook uh, regelmatig van ik heb altijd vermeden om me echt in te laten met anderen. Want ik, ik mis gewoon wat, wat, wat vaardigheden om dat goed te kunnen doen. Ik heb anderen niks te bieden. Dat is wat hij van jongs af aan eigenlijk heeft ervaren. Maar, maar hij was dus niet echt op zoek naar vrienden ook. Hij had er wel behoefte aan. Hij zegt ook, ik had het heel. Heel graag gewild, maar ik voelde mezelf niet in staat om dat goed te doen. Ik kon de contacten niet goed, ik kon de initiatieven niet goed nemen. En als, uh, als er contacten waren die vanzelfsprekend waren... vond hij het heel moeilijk om ze vast te houden. Omdat hij het gevoel had dat hij uh, niks terug te bieden had. In, een, in, in sociale relaties het is vaak sprake van wederkerigheid. En wat je, wat je soms ziet, zeker bij mensen die echt geïsoleerd leven... al lange tijd, is dat zij het gevoel hebben dat ze... Uh, dat zij zelf niets kunnen geven in zo'n relatie. Dus dat er geen wederkerigheid mogelijk is. Dat ze hoogstens willen nemen... omdat ze heel veel behoefte hebben aan anderen... maar zelf niks terug kunnen... Hoe, hoe komen ze, ze bij bieden. dat idee nou? dan? Ze... Nou, soms is dat, is dat ook gekomen door ervaringen... omdat het ze inderdaad niet gelukt is. Of uh, Soms zijn ze teleurgesteld omdat ze zich afgewezen voelden... of omdat ze afgewezen zijn in het verleden. En dat zijn dingen die dan, uh, die dan heel belangrijk zijn geworden in hun leven... waardoor ze gekwetst zijn en die dan... Uh, toch uh, ja, ertoe geleid hebben dat mensen dat steeds moeilijker zijn gaan doen. Maar even naar deze man weer. Die, die had dat al vanaf dat hij heel jong was bij zijn broertjes Ja, terwijl hij wel gezin... toen een gewoon leven leidde. Maar hij zegt nu achteraf, met de kennis van nu natuurlijk... dat hij weet dat hij al zo lang uh, alleen zijn leven heeft uh, geleid... Dat, hij zich, dat, dat, dat dit altijd al bij hem hoorde. En hoe oud is hij nu? Hij is nu in de 70. En is die man zijn hele leven eenzaam geweest? Ja, maar hij zegt dat hij nu die eenzaamheid niet meer voelt. Dat hij dat al jaren niet meer voelt, omdat hij eraan gewend is geraakt. Hij zegt, ik ben nu... Uh, ik heb mezelf er rijp voor gemaakt. Ik weet dat ik zo kan leven. En uh, als het normaal was, had ik het graag anders gehad. Maar ik weet dat ik... Ja, blijkbaar ben ik mentaal niet helemaal 100% uh, volmaakt. En uh, ja, goed, zoals ieder zo'n zo gebrek kan hebben... Voelt hij dat hij een gebrek op het sociale vlak heeft. Maar dat is dan wel een heel ingrijpend gebrek. Want als je dat ja. je hele leven hebt, geen mensen. Maar dat is er. Er zijn een paar termen voor gelopen. Dit is sociale eenzaamheid, want hij heeft geen kring van mensen om zich heen. Ja. Maar ik kan me voorstellen ook emotionele ja. eenzaamheid, want hij heeft ook geen intieme ja. contacten. Ja, in dit geval uh, zou ik nog een andere term willen gebruiken: existentiële eenzaamheid. Dat is echt een, soort, een vorm van eenzaamheid die bij deze man eigenlijk van jongs af aan een rol speelt. En die te maken heeft niet zozeer met, het, met de contacten... die er daadwerkelijk in zijn omgeving zijn. Want hij is ook gewoon opgegroeid in een gezin... met broers en, en, en, en ouders. Maar die heeft te maken met de manier waarop hij zich... voortdurend verhouden heeft tot de rest van de samenleving. En hij heeft altijd het gevoel gehad... ik ben een buitenbeentje, ik ben toch wat anders dan anderen. Ik hoor er niet echt bij. Uh, een beetje afwachtend uh, van, uh, nemen mensen mij op... Hij heeft ook gewoon een baan gehad, jarenlang. Dat heeft hij wel moeilijk gevonden... omdat hij die sociale contacten heel erg ingewikkeld vond. En ook heel veel... Uh, dat kostte hem meer energie dan een gemiddelde persoon, zeg maar. Maar uh, ja, hij, hij heeft altijd het gevoel gehad... ik hoor er niet echt helemaal bij, zoals anderen erbij. En nu voelt hij dat helemaal niet meer. Nu voelt hij de eenzaamheid niet meer, de pijn. De pijn niet meer. Nee, de pijn, dat, dat is misschien ook een hele... Uh, prettige strategie voor mensen die dan geen oplossingen weten te vinden voor dit probleem, of die, ja, waarbij nooit iemand uh, is geweest die, die daar aan mee heeft kunnen helpen om, aan zo'n oplossing, uh, dat je die pijn niet eindeloos hoeft te blijven voelen. En dat hij ook een zekere kracht heeft, echt een, een waardoor hij uh, andere manieren heeft gevonden om, uh, om erbij te horen, waardoor hij uh, zegt van nou, ik, ik, ik loop veel op straat, ik praat af en toe met mensen die ik gewoon tegenkom op straat en uh, ik voer gesprekken. En dat, dat doet hij wel, dat kan die ook goed. En uh, dat voorziet voor hem in een behoefte aan dat echte menselijke contact. Dus ja. hij heeft wel manieren gevonden om, om ermee om te gaan. Alleen een persoonlijk contact heeft hij gewoon Niemand niet. komt bij hem thuis? Nooit. Nee. Nee, en dat is al heel lang En hij komt bij niemand anders? En hij komt ook bij niemand anders. En hij eet wel uh, gewoon, kookt voor zichzelf nou, deze man kookt niet echt heel goed voor zichzelf. Nee, nee, dat, want volgens het, mij krijg je dat er dan ook bij. Dat nou, we... dat, dat is wel vaak het, het probleem. Als dit lang duurt, als, als eenzaamheid en isolement worden eigenlijk een probleem... op het moment dat het belemmeringen gaat, gaat, gaat opleveren voor je verdere functioneren. En dat is wat er bij deze man ook heel duidelijk gebeurd is. Is dat, dat op een gegeven moment is de zelfzorg wordt minder. Waarom zal je je elke dag heel netjes aan gaan kleden en onder de douche gaan... als je... Toch nooit met andere mensen te maken hebt. Je hebt ook de feedback niet meer die je normaal in je omgeving hebt. Op de momenten dat je afwijkend gedrag gaat vertonen. Uh, je krijgt ook een beetje een ander beeld van de werkelijkheid dan wanneer je gewoon met mensen omgaat. Want in het contact met andere mensen uh, wordt er gerelativeerd wat jij aan angsten, aan, aan, aan overwegingen hebt. Ja. En, uh, op het moment dat je alles zelf moet bedenken en alles zelf moet interpreteren wat je hoort op de radio... wat je om je heen ziet... en dat niet met andere mensen kan bespreken... dan, uh, dan moet je het ook allemaal zelf gaan duiden. En ja, dat kan dan een bepaalde richting ingeduid worden... waardoor het soms niet altijd meer even reëel uh, ja, even is. Reëel is. Ja. is dit nou een heel uitzonderlijk voorbeeld? Uh, nou, er is toch een, een, een, een aantal... ja, ik, ik denk... een. Ik, ik wil niet zeggen dat die 10% mensen die uh, sterk eenzaam zijn... allemaal in dit soort situaties zijn. Maar ik heb in mijn, uh, in mijn onderzoekswerk van de afgelopen 12, 13 jaar... toch echt wel heel veel van deze mensen gesproken... die in dit soort situaties zitten. En echt hun leven al heel lang volkomen in hun eentje lijden. Nou heb je daar heel veel mensen van gesproken. Je doet al heel lang onderzoek naar eenzaamheid. Heb je het gevoel dat je dit kunt bevatten, wat die mensen doormaken? Dat, dat is wel wat ik probeer. Dat, dat is waarom ik niet mijn onderzoek van achter mijn bureau doe. Mijn ja, ik, ik, ik ben wel gefascineerd ook door, door deze mensen. En ik probeer steeds maar door met ze te praten... te begrijpen hoe hun leven zo geworden is als het is. En, uh... Maar kun je dat echt bevatten? Want ik kan me daar bijna niks bij voorstellen... als je geen contact hebt, als je niet meer onder de douche gaat... omdat het toch niet uitmaakt. Omdat je, dat je niemand hebt waar je gedachten aan kunt... Uh... Ja. Meten. Um, ja, kan je het helemaal begrijpen? Dat is natuurlijk een, een wetenschapsfilosofische vraag. Nou, je ja, je bent filosoof. Precies uh, aan het zo... juiste adres. <laughs> ja, de, de, de vraag is altijd, kan je iemand begrijpen... die in een volkomen andere situatie zit dan jijzelf? En uh, kijk, je, in hoeverre kan je je inleven in zo'n situatie? Ik denk dat je door heel veel bij deze mensen te komen... en met ze te praten, wel een duidelijk beeld krijgt van... Uh, hoe dat leven eruit ziet. En dat ik door dingen te lezen, door, door, door dingen die je uit je eigen leven kent, uh, bepaalde aspecten van dat leven wel kan duiden. En dat je op die manier wel een soort plaatje krijgt van hoe dat leven eruit ziet. Maar echt helemaal erin duiken en, en weten, meevoelen hoe dat voelt, dat, dat denk ik dat dat nooit kan. Ik, ik blij, het blijft me ook intrigeren hoe. Uh, hoe, hoe, hoe mensen het vol kunnen houden op die manier. Ja, daarom, daarom... Maar hebben ze een keuze? Nee, zij hebben vaak geen keuze. Of, of uh, uh, hebben ze een keuze. Dat, dat is heel lastig. Een keuze is soms om, uh, om dat isolement bewust vol te houden, omdat dat makkelijker is. Dat zou dan de keuze kunnen zijn. Omdat het makkelijker is om zich op zichzelf terug te trekken... en het ook niet meer te gaan proberen dan die stap te zetten. En dat wel, veel minder eng. Dat is minder eng. Dus De situatie waarin zij zitten, dat heb ik wel echt uh, uh, geleerd de afgelopen jaar. is vaak voor hen een soort veilige situatie die comfortabel is... en waarbij ze zich in elk geval... Uh, uh, prima kunnen redden. En op het moment dat, uh, dat een hulpverlener bijvoorbeeld binnenkomt... en zegt van nou, we moeten vanuit een eigen perspectief gaan denken... van ja, dit is een situatie, zo zou je toch niet willen leven. Dus we gaan proberen of we deze persoon uh, een netwerk kunnen geven. Dan kan, dan kan die hulpverlener heel bedreigend zijn... juist omdat hij uh, vraagt van die persoon... Ja. uit de, de routine die veiligheid en comfort biedt... om daar uit te stappen. En je weet niet... Je weet niet wat je, wat je dan aan gaat treffen. Je kan weer opnieuw afgewezen worden. Je kan weer ja. teleurgesteld worden. En dat is, dat is dan de pijn. Dus de eenzaamheid is niet meer de pijn, maar... De, de, de nieuwe de, ervaring. De, de nieuwe ervaring. Word jij nog steeds geraakt? Na al die jaren? Soms wel. Maar uh, in heel maar minder veel... snel? Ja. Nou, nee, uh, niet minder snel dan in het begin. Ik ben wel heel erg ge geïntrigeerd door de verhalen van deze mensen. En in sommige gevallen raak, word ik geraakt ook. Omdat ik het dan ineens heel... En waarschijnlijk raakt het dan ook iets wat je, wat je jezelf dan wel heel goed voor kan stellen. Of wat, wat pre precies iets is waarbij jezelf... Bijvoorbeeld um, wanneer bijvoorbeeld dan? Wanneer bijvoorbeeld... Nou, wat, wat, wat het meest raakt het op momenten dat mensen heel erg verdrietig zijn. Dat ze, dat ze nog pogingen doen om uit die situatie te komen. Op het moment dat, me, dat ik met mensen praat die zich uh, aangepast hebben aan de situatie... die zichzelf daarmee op een of andere manier mee hebben leren verstaan... Ja, dan, dan, dan word je zelf niet meer persoonlijk geraakt. Maar op het moment dat. en, en dat is ook een bepaalde groep mensen die, die in zo'n situatie zit, die nog steeds blijft proberen, elke keer opnieuw teleurgesteld wordt, steeds opnieuw die pijn voelen. Ja, dan. Dan raak je dat. Dan zie je gewoon die worsteling nog, die is dan nog volop bezig. En je ziet nog uh, dat mensen ook zelf door de manier waarop ze met die situatie omgaan en de pogingen die ze doen, eigenlijk steeds opnieuw die pijn laten, laten voortduren. En dat gebeurt ook nog op latere leeftijd, of zijn dat ja, jongeren? Ja? Ja, ja, dat gebeurt uh, zeker. En, en heb je dan ook niet heel vaak het gevoel: ik wil je redden? Ik kom nog wel eens terug. Nee, nou, nou, ik, nee ik, ik heb niet zelf het gevoel dat ik die persoon wil redden. Ik ben geen hulpverlener, ik, ben, ik kom als ja, maar je bent onderzoeker. Wel een mens. Ja, ik ben wel een mens en ik ben als onderzoeker. Heb ik een andere weg gevonden om deze mensen te redden? Want ik doe dit onderzoek wel vanuit een bepaalde bevlogenheid. Ik vind het heel belangrijk om in beeld te brengen. Uh, hoe de leefsituatie van deze mensen is... welke strategieën ze hanteren om ermee om te gaan... Uh, wat er ook mogelijk is om deze mensen wel bij te staan en te helpen. Dus daar, daar, ben ik wel, daar wil ik een bijdrage aan leveren... maar ik doe dat niet door individuele personen te helpen... maar door die verhalen van die individuele personen... en de patronen die ik daarin kan vinden... helder over te brengen aan anderen... Zo, die daar wel vervolgens mee aan de slag gaan. En, met, en die neiging heb je ook nooit? Nee, die zo vergegeven wordt dat je denkt, oh, hier, kom ik, hier kom ik terug. Nee. Goed, wij gaan straks over die mogelijkheden even praten. Eerst ja. maar eens even wat muziek beluisteren, want je hebt muziek meegenomen voor ons. Uh, wat is het? Het is uh, een, uh, een nummer van de Clasmatics. Dat is een jiddische uh, Zigeunermuziek. Zeg ik het maar even in, uh, in hele makkelijke woorden. Uh, het gaat over iemand die uh, onder een vijgenboom... Zit. En het, is, ja, het heeft niks met het thema te maken, maar het is gewoon een heel mooi, mooi lied. En, en het wordt gezongen nog door iemand anders? Het wordt door uh, Shaza Alberstein, dat is een Jiddische uh, zangeres... samen met de Klesmetics, wat zo'n Jiddische uh, zo zigeuner Het is gewoon mooi is. en je wordt er ook door geraakt ja dat, dat nog wel. maar weer eens te vragen. Ja, ik, daar word ik wel door geraakt. Omdat ik zelf uh, me wel heel goed kan voorstellen in een hectisch leven... Hoe, om, en hoe fijn het is om onder een boom met dit soort hele relaxte muziek uh, te zitten. Dat is wat ik altijd uh, naast mijn werk, uh, om even af te kicken. Onder een vijgenboom. Af en toe Lekker heel zonnetje, erg hard nodig Wat hebben. heugeltjes ja. in de omgeving. Ja, ja, zo. En dan deze muziek. Ja. I'm a boxer boy, I'm a boxer boy, I'm a boxer boy, I'm <laughs> a boy, I'm a boy. Luna. Klaas het is fijn dat ik genoemd wordt, maar het is wel een beetje jammer van de muziek dat dit erachteraan ja. komt. Ik ste unter een boxer boy, zo heet het. Klasmetics van uh, Shava Alberstein. Dat was echt mooi, hè? Ja, heel, heel, heel mooi. De ja. gast in Kasa Anja Michielsen. Filosoof en onderzoekster op het gebied van sociale kwetsbaarheid. Verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in uh, Utrecht. We hebben het over eenzaamheid, want het is de Week van de Eenzaamheid. Um, en de vraag was ja, we hadden het even over oplossingen, hè? want die draag je aan. Wat, hoe kun je dit nog er is helemaal niet op te lossen? Um, nou ja, dat ligt eraan. Ik denk dat we hebben het al over heel verschillende vormen van eenzaamheid gehad, en sommige vormen van eenzaamheid zijn wat makkelijker op te lossen dan andere vormen van eenzaamheid. Maar wat heel belangrijk is, is dat die eenzaamheid bij verschillende mensen een hele verschillende kleur kan hebben. Dus dat het heel erg afhangt van waarom is het bij iemand uh, gekomen. Uh, heeft het te maken met het feit dat je partner bijvoorbeeld net overleden is? Ja, dan is het heel logisch dat je dat je, je eenzaam voelt. En dat is soms ook een, een, een eenzaamheid die niet, zo, die niet meer op te lossen is. Want die partner die komt niet meer terug. Dat kan niemand uh, bewerkstelligen. Dus dan is het vaak zaak om, uh, als, als, als die eenzaamheid langer blijft duren... om uh, te leren daarmee om te gaan te gaan of dingen te compenseren of afleiding te zoeken enzovoort. Maar die mogelijkheden die, die, die moeten die mensen zelf creëren, mensen die zich eenzaam voelen. Soms, dat, dat is wat er meestal gebeurt... maar als het, als het niet lukt om dat zelf uh, op te lossen... dan uh, of, of, of zelf uh, manieren te vinden om daarmee om te gaan... dan uh, kan het heel nuttig zijn om daar hulp bij te vragen. Er zijn heel veel professionals en ook heel veel vrijwilligersorganisaties... die hier een, een belangrijke rol in kunnen vervullen. En het is heel belangrijk om... Uh, als je er zelf niet uitkomt om dat tijdig dat soort hulp in te roepen. Want... Maar, maar wat is dat waard? Hè? Als, als, als een vrijwilliger uh, één keer per maand of twee keer per maand... of drie keer, weet ik veel, uh, een half uur of een uur bij mij langskomt... Uh, een soort van medelijden, en, en, ja, een soort plichtsbesef... dan is dat toch niet... Iets waard wel. dat kan dat dat ligt er maar aan. Het, het ligt er aan of die vrijwilliger, zo mooi, maar ik ja, ik, ik denk ook niet dat die vrijwilliger uit medelijden uh, naar die persoon toe moet gaan, maar dat het vooral erom gaat dat die die vrijwilliger uh, en dat vraagt soms ook wel, wel wat van die vrijwilliger uh, daar naartoe gaat, omdat hij echt contact wil maken met die persoon en wil kijken waar, waar die persoon behoefte aan heeft, die, die eenzame persoon. En dat kan dus heel erg verschillend zijn. Dat betekent dat die vrijwilliger dus niet met een oplossing of met medelijden daar binnenkomt. Maar ja. gaat kijken van, goh, wat, wat, wat kunnen we samen doen? Want, maar, ja, dat contact ontstaat toch op een soort ongelijkwaardige, merkwaardige manier. Ja, ja maar het kan wel zijn dat, dat je een derde persoon nodig hebt... of een tweede persoon in dit geval dan... om, om je net even dat steuntje in de rug te dus geven... kan je een duwtje uit... geven om eruit ja, te komen? Ja, Want als het ja. daarbij zou blijven, dan, dan is het niet heel veel... Dan, dan ja, kijk, op het moment dat... dat dat duwtje is nodig. Je kan, als je het niet in je eentje kan... dan is het fijn als je met iemand aan de hand... samen stappen kan, uh, kan gaan zetten. We hebben een mailtje binnengekregen... van uh, Ferdinand uh, Huismans. Die schrijft... Ik mis de groep mensen die uitstekend functioneren... maar er niet aan moeten denken om intieme banden te hebben... met andere leden van zijn soortgenoten. En zelfs de geur moeilijk kunnen verdragen. Alleen zijn en gelukkig is als het luisteren... naar een prachtig vioolconcert. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die... Uh, die alleen zijn en dat heel prettig vinden. Dat is niet zo'n hele grote groep mensen, blijkt uit allerlei uh, onderzoeken. Maar het kan wel... En we begonnen ook straks met te zeggen dat eenzaamheid iets is wat heel persoonlijk is. En de een voelt zich heel eenzaam terwijl er een heel groot netwerk is. Maar precies ja, een bepaald soort intimiteit of, of, of een bepaald soort uh, gezelschap er niet is. En anderen voelen zich niet eenzaam terwijl er eigenlijk helemaal niet zo'n zo heel groot netwerk is. Dus het is heel erg afhankelijk van wat is iemands behoefte. Hoe staat ja. iemand in het leven? Wat vind je belangrijk? Waar, in hoe hoe verder wil je je met anderen inlaten? Ja, en zelfs de geur moeilijk kunnen verdragen. Ja, ja. Dat, dat is wel heftig. Dat, is, nou dat ja. bestaat? Ja, dat bestaat. Ja. Ja. En we hebben ook nog een, een reactie op Twitter binnengekregen... van Adriaan Brilli, staat hier. Uh, het was even, op een gegeven moment hadden we het over de vergelijking... gezondheid en de gebrek aan sociale contacten. En zegt hij, uh, geef mij maar gezondheid. Mensen zoek ik wel via Twitter op... De sociale ja. media. Nou, dat, maar dat, dat kan dus ook een, een vorm zijn die past bij de behoeften die een bepaalde persoon heeft. Het kan zijn dat je uh, zegt van nou, mijn gezondheid is mij alles. En dan uh, de contacten die, die ik heb, die vind ik op de manier uh, met sociale media of wat dan ook. Uh, de een wil lijfelijk contacten hebben en de ander kan dat uh, aan die behoeften voorzien door uh, via social media dat, uh, dat te doen. Maar werkt dat echt? Maar als ik heel even naar mezelf kijk, ik, ik zit nog niet zo lang op Facebook. Ik zit op Facebook tegenwoordig, ik, ik Twitter zelfs, ik heb al vier tweets gedaan. Uh, maar Facebook, ik geloof dat ik meer dan 300 vrienden heb in korte tijd, maar dat stelt natuurlijk niks voor. Nou, dat stelt niks voor, maar dat, dat, dat is niet voor iedereen zo. Voor sommige mensen stelt dat wel degelijk iets voor. En dus je maar dat me openstellen voor Facebook. Nou, dat, dat weet ik niet, want uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik denk dat het zo is dat... Uh, dat ligt eraan wat je van contacten verwacht. Als je wat meer mensen op afstand wil houden, en er zijn heel veel mensen die mensen liever niet te dichtbij laten komen, als je zo als, als, je, dat, uh, als je dat wil, dan kunnen contacten op Facebook natuurlijk perfect zijn. Je kan op elk tijdstip van de dag uh, met mensen uh, communiceren, je hebt geen verplichtingen, uh, je, nou ja, dat geeft ook een zekere vrijheid. Maar anderen Het is vinden... ook heel erg eenrichtingsverkeer, vind ik. Mensen zenden alleen maar... Ja, ze ja. kijken misschien ook wel naar, nee, ik weet niet zo goed. Maar, maar je kan daar bijvoorbeeld chatten, maar dat, dat is, wordt geloof ik niet echt gewaardeerd. Als je, tenminste door de meeste... Ja, ik ben ook ja. niet echt een ervaringsdeskundige, moet ik zeggen. Die hier ja, mee het, maar het, het, voor mij het kan het toch nooit het echte leven vervangen? Nou, zo, ik, ik, uh. dat, dat zou ik ook denken dat dat niet kan. Uh, de geur, om daar nog maar eens op ja, te komen, is toch ook belangrijk? Als je andere mensen kunt verdragen in ieder geval. Ja, precies. Maar goed, voor mensen die dat dus lastiger uh, vinden... daar is, is Facebook dan een oplossing voor misschien. Maar uit, uit onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat uh, mensen die uh, op Facebook... heel veel contacten hebben, dat vaak ook in het echte leven hebben. En, uh, en andersom. Dus mensen kunnen zich ook extra eenzaam voelen... door alleen maar contacten op Facebook te hebben en niet... Uh, en, en niet in het echte leven uh, dat, dat, dat te ervaren. Maar zoals ook eenzaamheid verschillende kleuren kan hebben... en echt per persoon verschillend uh, ingevuld kan worden... Uh, zo is dat denk ik ook met, uh, met die behoefte aan contacten. Uh, dat is heel verschillend. Je past, je past het aan aan, waar, en aan hoe je zelf daar... Uh, je, toe, je verhoudt tot anderen. En als dat graag op afstand uh, blijven is... Dan, uh, dan kan de ruimte die er is tussen uh, jezelf achter je bureau en achter je pc... En, uh, en die ander misschien wel een hele veilige manier zijn om contacten mm. te onderhouden. Maar, je, maar er wordt ook gepest via MSN en Facebook. Ja. Ja, ja. En dat maakt weer heel eenzaam. Ik, ik denk of... dat, dat, dat op Facebook alle mechanismes die zich afspelen tussen mensen in het sociale vlak... ook op Facebook of op uh, Twitter of dergelijke sociale media zich voordoen. Je ziet het allemaal gewoon uh, terugkomen. Ja. Ja. Uh, we hadden het net nog even over oplossingen. Je hebt in de ncv is ook tips gegeven... Toch? Ja ja. ja, ja. Je kijkt, ik denk, heb ik het nou mis? Ja. Uh, nee, maar dat klopt. We kunnen dus niet allemaal langslopen, maar er staat relativeren bij... Uh... Uh, een huisdier kan helpen, erover praten met anderen. Maar ja, met wie dan? Vraag ik me af, als je eenzaam bent. En je hebt geen contacten. Nou ja, nee, maar eenzaamheid betekent niet altijd dat er geen contacten zijn. En soms kan het wel helpen om het bespreekbaar te maken. Maar dat is nog niet altijd even makkelijk, omdat er toch vaak ook een taboe op rust. Mensen lopen er niet zo mee te kopen. En dat heeft ook weer te maken mensen met... Mensen schamen met het... zich ervoor. Ja, mensen schamen zich vaak. Zeker als het wat langer duurt. Uh, ja. En geduld hebben wordt erbij genoemd? Ja, soms moet je geduld hebben, denk ik. Om... Dus niet denken dat je morgen allemaal vrienden hebt. Ja, dat kost ja, ja. tijd om te Kost tijd. Vrienden maken, echte vrienden maken, dat kost tijd. Dat betekent een investering doen. Ja, en eentje die vond ik heel mooi. En daar wil ik wel wat uitleggen over: glimlachen. Stond erbij. Je kijkt nou weer even, heb ik ja, dat gezet? Ja, nee, deze, deze tips, die, die, die zijn er wel bijgezet. En ik, ik, ik weet ook dat, hoe ze er gekomen zijn, want we hebben daar in het interview ja. uh, <laughs> wat er over gehouden is uh, wel over gesproken. Glimlachen, ja, dat. Uh, er was, was volgens mij op het moment dat dat interview gehouden werd... net een, een onderzoek gepubliceerd waarin stond dat als je glimlacht... dat je je vrolijker gaat voelen. Dus als je gewoon uh, de fysieke beweging van een lach maakt... Dan schijnt dat, dat allerlei mechanismes in je hersenen in gang te zetten, waardoor je vrolijker wordt. Maar het is, je bent ook aantrekkelijker gezelschap natuurlijk ja. voor anderen. Dus het is ook heel begrijpelijk. Want mensen die eenzaam zijn en heel erg treurig en triest zijn. Eh, je ziet dat ook van twee kanten werken. Dat mensen zelf gaan zich terugtrekken, omdat ze denken, ja, die, die contacten hoef ik helemaal niet te hebben. Want ik, eh, ze voldoen toch niet aan mijn behoeften. Maar het werkt ook bij anderen zo. Dat op het moment dat iemand alleen maar heel triest en treurig is, dat, uh, dat ze denken van ja, ik ga met die persoon maar niet te veel contacten meer hebben, want het, het helpt toch niet. Ik, ik kan toch niet voorzien in de behoeften van die persoon. Ik kan die eenzaamheid niet oplossen. Dus iemand met een glimlach is natuurlijk een aantrekkelijker gezelschap dan iemand uh, die ja. dat niet heeft. Ja, ja, snap ik. Dit gesprek zit er bijna op. Wij gaan om twee over één door. Uh, dan ben jij naar huis, maar dan kunnen mensen bellen. En dan uh, wil ik het ook over eenzaamheid hebben. En dat eigenlijk vanuit twee verschillende perspectieven. Nou, de vraag... Aan sommige mensen is, voelt u zich eenzaam en hoe gaat u met dat gevoel om? Hoe los je eenzaamheid bij jezelf op? Hoe bestrijd je die eenzaamheid dus? En de andere is, dus weer aan een andere groep mensen zou je kunnen zeggen... wat heeft u gedaan om anderen van hun eenzaamheid te verlossen? Hoe haal je iemand uit een isolement? 0800-1121. 0800-1121. Kazaluna voor de mailers. En eh, hashtag Kazaluna voor de twitteraars. Ja, er komen nog allemaal eh, mailtjes binnen. Ik zie dat Ferdinand... Nog gereageerd heeft en iemand zegt ook: Ja, we kunnen het er eigenlijk nauwelijks meer over hebben. Ik noem het maar even: dat het hier ging over uh, eenzaamheid die te maken heeft met persoonlijkheidskenmerken, maar dat het ook bijvoorbeeld het gevolg kan zijn van armoede. Ja, het stomme nog dat. Ja, bedreigend. als je arm bent, heb je minder mogelijkheden om met andere mensen dingen te ondernemen. Dus. Ja, nou, het is een hele lange beeld. daar kan ik nu verder ja. even niet op ingaan. Ik, uh, ik heb eigenlijk alleen nog maar tijd om jou te bedanken, Anja uh, Magielsen. Um, ik vond het een interessant onderwerp. Bedankt dat je erover hebt willen praten. En, uh, nou, goede reis naar huis, hè. Zometeen dus het tweede deel. Eerst is hier het woorspel. En dat is uit het radiotheater van de AVRO Boiling Frog. En wij zijn er weer om twee over één. Tot zometeen. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. CRV. ...uit het Avro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken, bewerkt voor radio. Boiling Frog van Peter de Graaf, aflevering 10. Adrienne Berkema heeft nog steeds, zelfs al zit ze al dagen... ...vastgebonden op een stoel in de woonkamer... ...het hele huis in haar macht... Ze tyranniseert en is onverbiddelijk. Het is inmiddels diep in de nacht en alle mensen in huis zijn de wanhoop nabij. Zus Emma loopt huilend in de tuin. Pierre, de tuinman, probeert Adrienne te vergeefs te verleiden met hem weg te vluchten. En Anna zit te broeden op een privégesprek tussen haar en Adrienne. Ook bij Joachim begint het inmiddels warm onder de voeten te worden. Kip.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 Hoe dit ook afloopt, jullie gaan er allemaal aan straks. Ik klaag jullie aan en ik lul jullie stuk voor stuk achter de tralies. Ga daar maar vanuit. Tegen jou, François, heb ik stapels bewijzen. Zelfs een Prodeo-advocaat kan daarmee uit de voeten. En jou, Emma, heb ik ook zo liggen. Ik leg een grammetje heroïne in je reistas. Stuur narcotica op je af. En vertel ze dat die hele liefdadigheid alleen een dekmantel is. En klaar. En jij, Joachim, je mag hier niet eens zijn. En jij, Anna, ik verkoop de Porsche. Laat het bedrag op jouw rekening storten en ik klaag je aan wegens diefstal. En dan mag jij aantonen hoe je met dat luizenloontje aan die 100.000 euro komt. En ik weet niet is geen antwoord. En dan krijg je je kind nooit meer te zien. En jij... Frontale lobotomie. Heb je daar wel eens van gehoord? Dan ga je met een bot voorwerp onder een ooglid... En uh, dan rommel je daar wat mee in de hersenen achter het voorhoofd. Snij die zenuwbanen door. Was in de jaren dertig heel populair bij de behandeling van misdadigers. Daar werden ze rustig van. Heel, heel rustig en zachtmoedig als planten. Varend. Pierre. Dat Doet geen pijn. Nee. Ach, we kunnen niet meer voor of achteruit nu. We hangen. Alle vijf. Dan moeten we er laten inslapen. Maar veel heeft ook te maken met hoe we de dood zien. Hè? Als je ervan uitgaat dat, dat alles afgelopen is nadien, dan is het natuurlijk heel erg wat we van plan zijn. Maar persoonlijk denk ik dat de dood niet het drama is wat wij ervan maken. Volgens mij kom je in een heel leuk gebied na de dood. Ja, je is het ontzettend lachen nadien. Het leven is misschien wel als een, als een bungeesprong, ja. Maar bij een bungeesprong weten we dat we aan een elastiek hangen. Bij het echte leven weten we dat niet. We denken dat we echt de echte pletter stort. Ja, we schrikken ons achterlijk, we schreeuwen ons hoofd eraf. En pas als we dood zijn, merken we... dat we de hele tijd aan een elastiek hebben gehangen. Ja, dan komen we niet meer bij van het lachen... Dan zien we ineens wat God zag. Dat alles goed is. En wie gaat dat doen dan? Hoe? Iets in het infuus. Ja, ik kan dat denk ik wel. Maar dat kunnen we nu niet beslissen. Laten we er een nachtje over slapen. Ik, ik ben op dit moment zo Kwaad. Verdrietig. In de, in de war. Je kom even. Ja. Hebben jullie graag dat ik blijf? Of uh... ja, we hebben geloof ik wel graag dat je deel uitmaakt van de groep die beslist wat er gaat gebeuren. Ja. Ja. Maar, zal ik dan blijven? Dank je. We zien elkaar morgen. Oké, okay, ik, ik ben hier terug om 9 uur. Je kan ook hier blijven. In de logeerkamer. Terwijl iedereen nu met een bezwaard gemoed naar bed gaat... en de slaap niet kan vatten... walst moeder aarde om de zon heen en met de zon door het universum. Eén, twee, drie. 1, twee, drie. Ergens op aarde wordt ondertussen een jonge merel... twee weken geleden uit zijn eigen gekomen... tijdens een van zijn vlieglessen opgegeten door een kat... Ergens anders wint iemand de lotto, krijgt een hartverlamming van geluk en sterft. Ik ben niet bang om te sterven. Ik ook niet. Maar voor u doodgaat wil ik u nog iets vertellen. U, um... U bent zich toch ook wel eens te buiten gegaan in een liefdesaffaire? Ik bedoel, de geruchten gaan en ik heb die geruchten opgevangen, dus ik weet dat u... Wat wil je zeggen? Hoe is dat gestopt? Ik heb hem gedumpt. Heb al zijn brieven teruggestuurd en hij is toen onder een trein gaan liggen. Die dirigent? Die dirigent, ja. Zeg, ik hoef dit soort dingen toch niet met het keukenpersoneel door te nemen? Wat is dat? Wat heb je daar? Een DNA-test. Waarvan. Kijk maar. William. Waar gaat dit over? William wilde er niks over horen en ik heb dat altijd gerespecteerd, maar het zijn feiten. Draai je om. Ik ben hier niet gebleven omwille van de baan. Ik kon alleen niet weg van hem. Ik kon niet los van hem. Ik ben, denk ik, een de beetje een boordenlijder of zo. Maar misschien zijn we dat wel allemaal. En verder? Niks. Ik wilde u alleen laten weten dat ik nu wel wegga. William is dood, dus... Maar, um, u bent dus de tante van Anthony. Het is misschien toch wel goed dat jullie dat van elkaar weten. Maak me los. lief. Los, heb ik gezegd. Oké. Okay. Zo. In de logeerkamer ligt al iemand, heb ik begrepen. Ja. Ik ga een eindje lopen. Mag ik die papieren meenemen? Ja. Ik maak nergens aanspraak op, hoor. Laat dat vooral duidelijk zijn. Zodra u iemand anders hebt gevonden voor in de keuken, ben ik weg. Ik geef het op. Ik slaap toch niet. Zo, er is koffie. Adrienne? eentje. Adrienne is weg. Ja, ik heb haar losgemaakt. Waarom? Ik weet het niet. Mijn lichaam heeft haar vrijgelaten. Nou ja, wat is dat dan weer voor antwoord? Uh, dingen gebeuren, Emma. Ik heb er niet bij nagedacht. Ik heb het gewoon gedaan. En ik was in de buurt. François! Hmm. Hey. Wat is er? Goedemorgen. Zo, een nieuwe dag. En hoe voelt iedereen zich? Adrienne? Wat is er mee? Ze is weg. Zij heeft haar losgemaakt. Nou, nah. Dat wou ik ook net voorstellen. Weet je, ik heb vannacht gedroomd dat ik in een springkasteel zat. Of nou, ah, in het binnenste van een springkasteel. Hè. En dat werd zo heel traag vacuüm getrokken. Ik vind dat doodmaken toch niet zo'n goed idee. Uh, uh, Adrien loopt in de tuin. Koffie? En hier voel ik me goed bij. Weet je, soms gaan de dingen helemaal fout en dan vanzelf weer helemaal goed. In 2010, 6 mei 2010... hebben we de grootste beurscrash uit de geschiedenis gehad. 185 miljard dollar verdwenen in het niets op een tijd van drie minuten. 185 miljard! Dat is zowat de hele staatsschuld van een land als Nederland. En het heeft een half uur geduurd... voor die weer helemaal uit dat niets tevoorschijn zijn gekomen. Ja, dat had ook anders gekund. ze had zich ook niet meer kunnen herstellen. En die hele crash... Daar was geen mens bij betrokken. Het nee, waren alleen computers. Oh, nou, programma's, hè, die patronen vormen. High-frequency trading heet dat. Praat maar door, hoor. Ik kom alleen even handschoenen halen. Moet je gewoon op die knop drukken... of moet je het daar eerst nog ergens aanzetten? Hm? Welke knop? Van de kleiduiven. Oh, ga je kleiduiven schieten? Ja, dat ontspant, toch, zeg je altijd. Mm -hmm. Ja, je moet hem eerst in het schuurtje aanzetten... Dankjewel. High frequency trading, hè? dat zijn programma's die de beurs afscannen naar verhogingen van aandelen. Als, als een aandeel stijgt, dan volgen na enige seconde ook de fondsen die dat aandeel in hun portefeuille hebben. En in de tussentijd gaan die computers die aandelen kopen en, en verkopen in milliseconden. En als dat escaleert, zoals op 6 mei... als al die computers met elkaar eh, interferentiepatronen gaan vormen... Ja, dan, dan, dan is het einde zoek. En nu in, in, in 2010 heeft zich dat vanzelf weer hersteld... maar dat bleek achteraf een mazzel. Nee! Zo. Bind mij maar weer vast... En bel dan de politie maar. En zo geschiedde. Ze bonden Adrienne opnieuw vast en belden de politie. En de politie kwam. Ze vonden het wapen dat vol afdrukken stond van Joachim. Joachim, die daar volgens een rechterlijk bevel niet mocht zijn. Joachim, die als enige in het huis een plausibel motief had. Adrienne werd vrijgesproken wegens gebrek en motief. Joachim werd vervolgd wegens moord met voorbedachte raden. Hij riskeert de doodstraf. Ik vond die mensen, die ouders... toen ze daar zo bij dat graf zag staan, begreep ik ineens... dat die een meisje als Anna op de wereld hebben gezet... dat niet voor zichzelf kan zorgen. Oh, die man vooral, die wist zelf niet wat hij hier komt doen. Dat is een onzeker type. Voor niet, François? Ja. ja. Sowieso, hoor. Is die jeugd verloren. Het historisch besef zijn ze kwijt. Daar gaat het juist om. Het perspectief van waaruit je het huidige moment contrast kan geven. Weet je dat je nu nog een bus kunt vullen met mensen die weten waar de Eerste Wereldoorlog ooit om begonnen is? Gewoon een lijnbus bedoel ik? Nog niet voor de helft krijg je hem vol. François, waar zit je? Ik praat tegen je! De mensheid dementeert omdat ze hun voedsel in piepschuim zijn beginnen verpakken. Als je de oceaan oversteekt met een bootje, je hebt dan in geen weken geen ander schip of geen mens meer gezien... ...komt nog altijd bolletjes piepschuim tegen op het water. Ze zitten in de magen van de haaien die ze vangen. In de hersens van de mensen met wie je een gesprek probeert aan te knopen. Op plekken waar dingen moeten zitten als fatsoen, respect, historisch besef. Hij zit nu piepschuim. En ook jullie heeft het aangetast. En hey, jullie doen niks, ja. Jullie gaan in de keuken staan smiespelen. En laten het allemaal maar bestaan. Daardoor is het zover gekomen. Omdat iedereen maar in keukens zit te smiespelen. Pierre? Pierre? <tie> Adrienne? Adrienne? Ze ah, is even naar buiten. Boiling Frog van Peter de Graaf. De rolverdeling was als volgt. Adrienne Berkema, Bianca van der Schoot. François, haar man, Bram Koopmans. Emma, haar zus, Kirsten Mulder. Pierre, de tuinman, Stefan Rokkebrand. Anna, het dienstmeisje, Maria Kraakman. Joachim van Bentegem, Sanne den Hartog. Regie, Erik Wien. Radioadaptatie, Frans de Rond en Peter Tenuil. De radioserie van Boiling Frog werd geproduceerd door Palantino voor Avro Radio. De toneelproductie werd in seizoen 2011-2012 gespeeld door toneelgroep Oostpol. Voor terugluisteren of meer informatie, kijk op radiotheater.avro.nl.